Goedemiddag, ik ben Martijn en dit is het nieuws van NOS op 3. In Spanje is de rechtszaak verder gegaan tegen Luis Rubiales, de oudbaas van de Spaanse voetbalbond. Kuste twee jaar geleden na de gewonnen WK-finale... speelste Jenny Ermosso op de mond zonder dat zij dat wilde. Ermosso vertelde het er zelf over in de rechtbank, zegt consulent Miral de Bruyne. Hermoso beschreef hoe Rubialis haar hoofd vastpakte... en eh, dat ze eigenlijk niet eens wist hoe ze daarop moest reageren... toen hij haar vervolgens kuste. Um, voor haar uh, ja, voelde het eigenlijk alsof haar baas haar kuste... verklaarde ze vanochtend. En dat dat volgens haar gewoon niet mogen gebeuren in welke sociale sfeer... Dat ook. Er hangt is een straf van 2,5 jaar cel boven het hoofd vanwege grensoverschrijdend gedrag. Kickbokser Badr Hari is opnieuw opgepakt. Volgens de AD zit hij vast voor het mishandelen van zijn ex-vriendin. De politie wil niet bevestigen dat hij het is, maar zegt wel dat er een man van 40 uit Amsterdam is aangehouden voor een mishandeling. Badr Hari is al eens veroordeeld voor meerdere mishandelingen. In de Syrische stad Manbij zijn minstens 19 mensen omgekomen bij een aanslag met een autobom. Zaterdag ging er ook al een autobom af in die plaats. Toen werden vier mensen gedood. En Wie erachter zit, weten we niet. En wie vindt het nou niet leuk om kattenfilmpjes te kijken? Het werkt stressverlagend en het kan gewoon vanaf je luie bank of nog leuker in de bioscoop. In Leidschendam werd dit weekend een cat-video-fest georganiseerd. 75 minuten lang. Alleen maar kattenfilmpjes op het witte doek. Thuis heb je een bank, dan zit je best wel dicht bij het scherm en nu kun je lekker achterin zitten. Om het is een keertje op een heel groot scherm te zien en niet op mijn telefoontje of op mijn tablet. Uh, extra beleving. En leuk om te zien hoe dat aan elkaar is gemonteerd natuurlijk. We hebben het natuurlijk allemaal al lang gezien. Ja, waarschijnlijk hebben ze het allemaal al gezien. Ja. Ja, en ook in de zaal zelf leken katten te zitten, wat veel bezoekers hadden voor Extra sfeer, een setje kattenoortjes opgezet. Het weer, na een koude start, warmt het vanmiddag op naar een graadje of 5. Het is redelijk zonnig, alleen in het westen zijn er wat meer wolken. Morgen krijgen we van alles wat bij max 6 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het verkeer in Noord-Holland moet rekening houden met plaatselijk dichte mist... en de files zijn intussen allemaal opgelost. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah! is zin in ZFM. Met nu de herhaling van Zandvoort op zaterdag.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 En uh, Carine Veren was afgelopen donderdag uh, bij de opening. En ze sprak onder meer met uh, Susanne Klaassen van uh, Juttersgeluk. En uh, Paul W., de plogger die uh, tijdens uh, het hardlopen uh, afval inzamelt. Dan het uh, tweede uur alweer hebben we voetbal uh, na drie uur met uh, Piet Dijper, uiteraard... die weer uh, ter plekke is bij de wedstrijd Zandvoort tegen EVC. En hoe dat allemaal gaat aflopen, dat uh, blijven we volgen... Verder hebben we onder meer de evenementagenda, het Sanfords nieuws in het kort, Dier van de week en uiteraard ook weer een pit report met Reno Loosen. Awesome. Dat krijg je de komende drie uur hier op de Sanfords radio. En uh, ondertussen verwennen we je ook met uh, lekkere muziek, want daar hebben we zin in. Het zonnetje schijnt, het is een graadje of uh, 5-6 buiten. Maar genieten van het mooie weer. Standtenten worden alweer opgebouwd. En ja, ik heb er zin in. Het voorjaar komt eraan met Dreaming of You.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 het heeft even geduurd voordat ik aan de war stuur Maar kijk me nou, op jou heb ik gewacht. Ik heb op je gewacht als de lente zon. Als een kind al op wakker lag in de weken rolt. Maar des te zoete de vruchten, nee, je komt niemand meer tussen. En vanaf nu gaan alle rijmen los. En zo gaat dat altijd als wij weer samen zijn. En ineens spreekt het open.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 Voordat ik aan van de spuur maar kijk me nou, op jou heb ik gewacht Waar was je nou al die jaren, ik doe dit verlieven samen, ik heb al die tijd gewacht op jou man Waar was je nou al die jaren, ik doe dit verlieven samen, ik heb al die tijd ik gewacht woorden, op jou Gisteren eigen woorden, uit een jonge simpele tijd, begrijp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 Oh, er wordt de tent in één keer afgebroken, hoor je dat? Pop Live uh, was dat, uh, de single van uh, Prince and the Revolution. Een uh, lekkere gauwhouder zo uh, op deze zonnige zaterdagmiddag. En uh, ja, Benno, goedemiddag, ben je daar? Hallo Rob. Hallo Benno, goedemiddag. Hallo. Hallo, waar, waar bevind je je nu? Studio Heemstede. Studio Heemstede, kijk, heel belangrijk. Ja, ja. Want daar, daar gebeuren allemaal mooie dingen ook, hè?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 Een enorme crash doormaakt op het circuit van Zandvoort. Hij zat er wel eens waar niet achter het stuur. Hij was 16 jaar, hij zat uh, naast, uh, ik geloof, zijn broer. En in het DKW'tje, kan je nou zeggen? Jeetje. DKW een beetje tof, weet je, dat, dat kon vroeger nog, hè, dat vrij rijden. En uh, voor een paar gulden. En, nou, en, uh, en die wagen die ging dus over de kop. En, uh, nou, en uh, ja, een was daar uh, behoorlijk uh, gewond door geraakt.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 Want er zaten allemaal Japanners in Nederland en um, het kantoor in, zat in Amsterdam-Veen En daar ging uh, Aap uh, dan werken en, en uh, ja, die functie bestond nog niet. Dus hij moest dat al zelf ontwikkelen. En, en zo ging hij ook na, niet alleen naar de autosport, naar de Formule 1 races maar ook naar uh, wedstrijden en uh, Olympische Spelen zelfs. Dus uh, nou, hij heeft uh, behoorlijk wat gezien van de wereld. Zo, een mooie job hier ook. Uh, als ik ja, dat zo hoor. Ja, het ja, was een hele mooie job. Maar goed, hij heeft het toch een, een jaar, 15, half volgehouden. Eigenlijk voor zichzelf begonnen. Eigenlijk ook meer in die autosport terechtgekomen. Uh, heeft toen, uh, uh, als fotograaf natuurlijk. En van alles. En, en op een gegeven moment is hij van die... Uh, ...foto's ook kunstwerken gaan maken. Hij uh, heeft uh, uh, technieken van, uh, uh, van, van kunstwerken die, die niemand anders gebruikt in Nederland. En dat maakt hem natuurlijk ook zo bijzonder. En uh, hij is ook een lithograaf geweest. En, uh, nou, en uh, die, die, eigenlijk, uh, ja, die kunstwerken gaan vaak over autosport... Uh,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 Ja, ja, ja, ja. Nou, ja, het is een goede bekende, ook van uh, het want Daar heeft hij bij uh, vorige tentoonstellingen ook een handje meegeholpen. En, um, ja, uh, en, en wist jij trouwens uh, dat uh, Jan Lammert, uh, uh, ik weet niet welke 24 uur van Le man... ...maar dat hij heeft mogen meerijden aan die Le Mans wedstrijd van 24 uur... Dat is, eigenlijk, ...is dat door het toedoen van aard... Is, daar, uh, is, dat, is dat gebeurd? Want die, uh, die Japanners die zochten een Nederlandse coureur voor die uh, voor die wedstrijd. En uh, nou, toen kipte de Ape Jan Lammers. En vertraait, zich hij. Worden. Nou, dat vertelt uh, ATA ook morgen allemaal over. Zeker, en dat werd allemaal gesponsord uh, dus door Kennen, uh, uh, begrijp ja, ik. Ja, uh, dat werd allemaal het door Kennen uh, gesponsord. Oh, ja. oké. Okay. Uh, en uh, om nog even de veelzijdigheid van ATA Koningshoven aan te duiden. Toen ik ging uh, kreeg... een boek in mijn handen gedrukt. En het uh, gaat over kunst. En dat is uh, van.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 Uh, drie fotografen, waaronder Aad van Koninkholm, maar ook uh, uh, nog een Zandvoortse fotograaf Rob Bossink, die ik uh, ook wel, en Chris Jachtenberg, die, dat, die hebben daar ook aan meegewerkt. De oude uh, hu huisarts uh, is dat, ja. Oh, is dat oh, fotografeerde die ook. Ja, blijkbaar. <laughs> Jij zegt ja, ja. dat, dus... Uh... Nou ja, zo hoor je nog eens wat, Benno. Ja, zo hoor je nog eens wat. Ja, ja precies. De, de locaties zijn ook heel leuk. is. Het, het, het, het, het Zandvoort Museum hebben ze gefotografeerd. In het Zip voor het circuit van Zandvoort hebben ze gefotografeerd. Ja, en Landgoed Leid Duin in Volgende Nou ja, en zo. Uh, een aantal locaties in Nederland gebruikt om die kunstwerken uh, te fotograferen. En een prachtig mooi boek. Uh, nou, en dat, is, uh, en, en dat ook om aan uh, te geven dat.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 En uh, dat is ook muziek die je zelden hoort op de Zandvatse Radio... en dat is Dixieland-muziek, Op Bezoek voor de Aad. Oh, dat is wel leuk, hoor. Dixieland. Ja, is zeker leuk. Ja, ja dus dat is een ja, beetje ja. tegen de jazz aan, hè, zeg maar. Ja, ja, ja, precies. Ja, ja, dat heeft er wel. Maar het is wel ook een beetje up-tempo en uh, ja, het klinkt heel gezellig. Nou, mooi, mooie uitzending uh, morgenavond. Veel plezier, uh, Benno, en dank je wel even voor uh, je toelichting. Graag gedaan, Rob. Oké, okay, fijn weekend.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 When you fall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 206 kilometer gelopen. Dat is dezelfde afstand als de Grand Prix. Wauw. Maar je was niet sneller dan Max. Maar je hebt wel meer opgehaald. Jeetje. Want hier staat wel ergens hoeveel jij opgehaald hebt. Bijvoorbeeld op de bal die beneden ligt. Hè? Ja. ja voor... oh, op de achterkant. Oh, nee. Kijken. Wel, uh... ja, dit ja dit gaat. Hoeveel? Ja het was rond 4.500 liter. Oh. Niet normaal. Wauw. Maar, ja. maar wat was super mooi Het De idee van het was niet, is niet een negatief verhaal over de plastic Het is een verhaal over hoe we gaan wel samen oplossen. Ja. Het hoeft alleen te bukken en oprapen. klaar. Ja, want dat en, is blokken, hè? Dat is blokken, precies. Maar eigenlijk, de, de, de verhaal gaat veranderen. In het begin zo, <laughs> maar de, de mensen in Zandvoort zijn zo geweldig dat het eigenlijk de verhaal was over de community. Je ja. moet wel stoppen bij elke straat en kletsen met mensen.